leerlingen van de school in Hollandse Rading zijn niet op de afbeeldingen te zien. Bij een doorzoeking van een woning in Rotterdam zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat de zaak te maken heeft met terrorisme. De explosieven zijn gemaakt van onder meer zwaar vuurwerk, flessen en ijzeren staven. De explosieve opruimingsdienst gaat ze tot ontploffing brengen. De politie wil nog niet zeggen of er mensen zijn opgepakt in deze zaak. Het lijkt erop dat een rechtspopulistische politicus uit Bremen afgelopen weekend bekend heeft gemaakt... dat de verdachten van de dodelijke steekpartij in Chemnitz uit Irak en Syrië komen. Het uitlekken van het arrestatiebevel op internet leidde tot een uitbarsting van geweld in de Oost-Duitse stad. De politicus, oud-politieman Jan Timke, zit in het parlement van de deelstaat Bremen... voor de rechtspopulistische partij Woedende Burgers. Gisteravond is zijn huis doorzocht. Op het lekken van documenten uit gerechtelijke procedures... staat in Duitsland een gevangenisstraf van maximaal één jaar. En PVV senator Martin van Beek is om het leven gekomen bij een ongeluk. Dat heeft fractievoorzitter Faber bekendgemaakt. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Martin van Beek zat sinds 2012 met onderbrekingen in de Eerste Kamer. Hij was 58 jaar.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 It's a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 Zoals het gaat. Hieraan.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 En dat was eventjes weer muziek in de avond. En dan ben ik nog niet zover dat ik iets klaar heb staan. Ja, dat is heel erg fijn. Maar goed, daar ben ik even mee bezig. Vorige week had ik ook iets op mijn eigen Facebookpagina. En dat had ik niet zomaar neergezet. Dat is eigenlijk een beetje de uitvinders van de hiphop. En toen kwam ik er eigenlijk op. Uh, die, man, die mannen die heten Man Parish. Uh, een beetje een. Ja, het is een producer die in de jaren tachtig eigenlijk groot is uh, geworden. Zijn, uh, er zijn ook misschien vergelijkingen met uh, de mensen die een beetje in de dancewereld thuis zijn uh, met uh, Patrick Cowley. Uh, zeker met het nummer wat ik, uh, wat ik heb opgezocht uh, is dat, uh, dat het geval. Uh, want uh, die had ik even van de week eventjes. Uh, bij mij uh, klaarstaan. En ik, toen dacht ik: ja, jee, het is, dat, dat, dat lijkt ook erg veel. En, uh, en bijzonder op Patrick Cowley. Als je dat uh, hoort. Uh, en dat is uh, dit, dit nummer, dus. Uh, dat nummer dat heet Heatstroke. Uh, Dat ik dus ergens met mijn handjes aan waar ik eigenlijk beter niet aan had uh, kunnen zitten. Dat, uh, dat krijg je wel eens. Maakt niet uit. Dan ga ik hem gewoon nog een keer, uh, gewoon een keer, nog een keer opzoeken. Ik zit gewoon op de verkeerde. Ja, dat, dat, dat gaan we dus even niet doen. We gaan hem uh, nog eventjes een uh, vlakspoeler uh, geven. Dan doen we het wel even met een hele mooie uitvoering van de, de Clubmix. Ik zit gewoon op het verkeerde YouTube kanaal uh, te zoeken. Ja, dat, uh, dan, dan gaan er, uh, gaan er dan een hoop dingen fout. Uh, heb ik dat uh, even goed. Uh, dit, is, dit is de lopende, dus dan kan ik uh, verderop met, uh, met de tweede verder. Nou, hier is hij nog een keer, maar nu in uh, de volle clubversie. En er zijn er altijd mensen die zeggen, prutser! En dat is weer wie Koper die weer, weer met zijn vlijtige handjes dus weer ergens aan zit... waar hij dus eigenlijk niet aan moet zitten. Nou, ik ga het gewoon nog een keer proberen. ding. Dan dus hoop ik niet dat het het is, uh, straks tussen 8 en 10 uh, bij Untunitief DvM. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook niks te veel gezegd, denk ik, als je dit, deze clubversie van Heatstroke hoort. Voor de fans en uh, misschien ook de mensen die uh, de, music, of de muziek van Patrick Cowling kennen. Die denken, dat is hem toch? Nee, dat is hem niet. Dit is uh, Man Parish. Uh, wat, uh, wat grappig is, uh, Unidisc, de Amerikaanse platenmaatschappij destijds. Die heeft het werk onder andere van Lime, van Patrick Cowley uitgebracht. Maar ook van Man Paris. En dit was een nummer van Man Paris. Uh, het leuke is uh, van uh, YouTube uh, dat je dus uh, dit soort dingen dus, uh, terugvindt. Uh, Unidisc heet uh, die maatschappij. En daar bijvoorbeeld ook uh, een funkgrootheid als Sylvester. Want Koude Hier Sylvester hebben met Do You Wanna Funk een hele grote floorfille kraker uh, gemaakt in de jaren tachtig. Uh, die wordt nog uh, wel eens gedraaid op uh, de Nederlandse zenders. Dus in dat opzicht uh, is daar uh, weinig uh, mis mee, denk ik. Um, en op mijn Facebook van, nou, ik denk een mm, goede tijd terug. Ik denk een dag of wat geleden heb ik ook nog wel eens melding gemaakt. Dat hier in Nederland had je de uh, Ramshorn Boys, de Ramshorn Records uit Heemsteden. En uh, die jongens die waren er echt bedreven in om uh, dit soort uh, muziek uh, juist uh, uit te gaan brengen. God ook trouwens voor... Een man die uh, misschien wel heel erg bekend is in uh, de Soul-kringen. Uh, want ook uh, Unidisc in, uh, in Amerika heeft uh, wel eens werken van hem uitgebracht. Maar uh, het is uh, voor mensen die uh, de Soul-show van Ferry Mate uh, een beetje uh, hebben gevolgd, die weten dat dit stevast in de jaren tachtig uh, vaker terugkwam. Ook in Nederland is dat, uh, dat werk van hem en zeker dit nummer uh, uitgebracht op 12 wins door dat vermaarde uh, recordlabel uh, wat uh, Ramshorn Records heet in Heemstede. Ze bestaan niet meer want ja, uh, we tegenwoordig uh, downloaden we de boel en dan uh, krijg je dus uh, dat, uh, dat iedereen uh, zegt ja, ik uh, geef het bij, maar op een stinky. Uh, maar goed, we hebben het over James D-Train Williams. Want dat is uh, de volledige naam van, uh, van deze rakker, om het uh, maar zo te zeggen. En uh, je hoort de uitvoering tot aan 8 uur. You're the one for me in de 12 inch.